Hele hoop thee, dat is volgens mij de drank van Engels, hè? Ja, ja, ja, ja. met een blokje een melk, melk erin. Dan is je allemaal chai-teentjes. Chai-teentjes, ja. ja, dat, dat, dat, dat doet mij dit denk ik High on chai, dus ik denk... Ik heb hun muziek daar niet gehoord, maar... Nee, nee, nee maar, ja, maar, maar goed, de thee heb je wel gedronken in ieder geval. Dat, uh, dat is dan weer even... Uh, ja, dit is radio, want het is niet, natuurlijk niet alleen op beeld, maar we zijn ook bezig op het andere medium, dus...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 Ja, doe ik dat nu eigenlijk als mijn werk? Ja, uh, dus het is muziek en, en video voor mij. Ja, ja. dus het uh, zijn twee uh, verschillende disciplines, zoals ik het uh, ja, maar ja. wel heel erg verbonden denk. Ik. Ja, D dat dan weer wel. Uh, dus jij zal ook hier uh, met een scheef oog kijken hoe doen die snuiters van uh, van die <laughs> van, uh, van Alteur die streep 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf? Ja, ja, dat is uh, natuurlijk wel een idee. Het alleen maar leuk. Ja, uh, dat is dat is één kant uh, van het uh, verhaal. Uh, want ja, uh, video's maken uh, dat is natuurlijk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 Is ze nog je moeder voor je, moeders ilale? Moeders, kindje, moeders, mooiste is je moeder heen. Is ze nog je moeder voor je?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 voor je moeder, ziel alleen. Moeders kindje, je moeders mooiste is je moeder Hey, is er nog je moeder voor je?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 I'm yeah.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 ...een eigen band die heet Liquid Spirits. En daarvoor heeft hij lang bij uh, Candy Dover gespeeld, bijvoorbeeld. Ja. Yeah. Yeah. En bij Ben Herman, bijvoorbeeld, ook grote jazznaam in Nederland. Ja. Yeah. En, um, uh, Ja, dus dat is er eigenlijk thuis al met de paplepel ingegaan. Hmm. Alle neo-soul-legendes en de soul-legendes uit de 70s. En.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 Let my feet decide my fate It feels so good again I'm tethered and unbroken When I break away Let my feet decide my fate It feels so good again I'm tethered and unbroken When I'm gone Before I fall to pieces I'll be long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 I'm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 She said, I think I remember the film And as I recall, I think we both kind of Wrong. So what now? It's plain to see we're over And I hate when things are over with so much is left undone And I said, what about breakfast today?